Herfst op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. straatjes, uh, welkom bij Aloa Radio, ik ben Aloa Jaap en uh, je er naar Brad Sucks met Time to take out the trash we zitten te wachten op Jacco straks uh, gewoon erbij halen maar we gaan eerst nog één liedje draaien Beat Doctor met Cut Me en dat is een club mix komt hij dan Draadjes. ja dat was Beat Doctor met, uh, een beatactor met clubmix van het liedje "Got Me". Oké, okay. straks om uh, ja uh, ga zo uh, Jaco er even bij trekken. <laughs> uh. Ja, ja mensen, het is wat hè. Het is wat jongens. Donald Trump heeft zoals jullie weten corona en zijn uh, lieve vrouwtje ook. Ja, heel vervelend allemaal natuurlijk. En of je nou wel of geen uh, fan van hem bent. Uh, het is niet leuk als je het hebt. Maar ja, goed. Uh, we gaan het er niet over hebben vanavond in de podcast. We gaan het niet over corona hebben, ook niet over Trump. Maar uh, we gaan gewoon een uh, gezellig maken. En uh, ik ga zo Jacco even erbij trekken. Eh, uh, ja. Ik zit nu een berichtje in te typen. In, uh, <coughs> op uh, Facebookpagina van... Aloha Jaap. Uh, dat ben ik dus. Dat ben ik dus. <laughs> ja, en... Uh, ja, en eh, we maken het heel gezellig. Oké. Okay. Nou, kijk, ik hoop uh, dat het gelukt is. En nu staat hij erop, ja. Nu jullie luisteren is natuurlijk al uh, opgenomen. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. En iedereen is gewaarschuwd op de podcast, op de Twitter staat het nog niet, maar goed, oké, half tien staat de podcast erop, het is nu lokaal, op dit moment van opname, het is live opgenomen, zonder knip en plakwerk, zes minuten over, acht, en het is zondag 4 oktober 2020, en het is vandaag dierendag, ja, dierendag is het vandaag, Oké, okay, we gaan even Jacco erbij trekken. Eens even kijken waar die gozer uh, zit hoor. Jacco-tje. Via, uh, ja, ik dacht dat ik hem erbij had. Of niet. Of niet. Of wel, of niet. Ja, wat is het nou? Ja, ik heb hem. Ik heb hem. Ik zit op de verkeerde computer te kijken. <laughs> de verkeerde computer te kijken, mensen. Ja. Het is, um, Jacco, die gaan we nu even erbij trekken. Nou, het zal bij me niet mensen. Goedenavond, Jacco'tje. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, bent u Jacco? Ik ben de Aloha Jaap. Oh, uh, Jaap. Ja. Uh, ja. Ja, voorheen was ik ja. DJ Jaap, maar vanaf vandaag heet ik Aloha Jaap. En de reden ga ik straks pas vertellen. Maar, uh, oké, okay, ik zie allemaal koeienbeesten in het eiland. Koeienbeesten. Ja. Oh ja. Dat, uh, ja. Ja, het is dierendag, hè. Ook dat nog, hè. Ook nog, dat nog. Ja, ook dat nog, <laughs> En er zijn een hoop dieren in Nederland. Hè? Ja, meer, meer dan mensen in ieder geval. Nou. Heel veel. En ze dus, uh, mogen niet eens stemmen. Raar, hè? Ze hebben niet eens stemrecht. Maar ze hebben wel een eigen politieke partij. Ja, dat de ween. dierenpartij. Dat is zeker. Maar ze kunnen er zelf niet op stemmen. Alleen in baarsjes. Dat is weer jammer, hè? Maar, ja, maar ik uh, ja. hoorde gisteren een radioprogramma dat er alleen al uh, ieder jaar in Nederland 200.000 puppies bij kwamen. 200.000 puppies, ja. dat is dus een heleboel. Het was op, uh, op radio 1, uh, de Sophia, de vereniging voor hondenbezitters en Martin Gauws die waren daar te gast. Oké. Okay. Dan heb je zo'n programma, dan gaan ze een bepaalde bewering factchecken of die daadwerkelijk wel echt waar is. En wat voor beweringen zijn dat dan, onder andere? Dat kan, van, dat kan van, over, ieder, over ieder onderwerp zijn, maar in dit geval was het dat Martin Gauss had in een, een TV-programma gezegd: ieder jaar komen er 200.000 puppies bij in Nederland. Dat is wel veel hoor. Ja, dat vond iedereen wel veel. en toen hebben ze dat dus gevechtcheckt. Dan hebben ze allerlei instanties en organisaties gebeld. En blijkt dat te zijn. Oké. Okay. Ja, maar er worden ook uh, dieren geïmporteerd, hè Illegaal. Nou, dat is het grootste deel. Oké. Okay. Aha. En, en dan is het maar een... Uh, want er waren iets van vijftigduizend uh, uh, uh, puppies van... Erkende fokkers, die dus bij een rasvereniging zijn aangesloten, die dus gecontroleerd en alles worden en zo. Er zitten ook misstanden tussen, hoor, begrijp me niet verkeerd. Daar gaan nog heel veel dingen fout. Ja. Maar ah, er zaten dus ook heel veel hondjes uit het buitenland, via stichtingen zaten erbij, en er zaten heel veel hondjes bij die via-via uh, uh, verkocht worden, als ze wat ouder zijn of zo, uh, zeg maar. Maar het grootste deel was via de handelingen uit de porten. Ja, uit Oost-Europa, hè. Ja, dat ja, gebeurt al ja. jaren en jaren, hè. Ja, dan komen dan op marktplaats terecht. Ja, dan moet je al sowieso geen hond kopen. Nee, en die hebben dan een Nederlands, uh, een Nederlands tussenpersoon, zeg maar. Uh, die dat voor hun uh, allemaal regelt en op marktplaats zet en zo. En uh, ja. Ja, dat in, uh, ik ga niet, uh, de naam niet noemen van die dierenwinkel, maar in Rijswijk was een dierenwinkel. Die verkocht dan allemaal producten, vogel, kooien, uh, voer, diervoer, uh, maar ook uh, hondjes en vogels en zo. Maar die honden die kwamen ook uh, waarschijnlijk uit Oost-Europa. Want dan kan je zien dan, uh, ja, dat, uh, ze hebben toch zo'n oormerk of zo, of zo'n chip, en dan uh, staat oh. dan een nummer. En daarom kan je zien dat die wel of niet uit Nederland komt. En, uh, <coughs> nou, de uh, ja, ze, ze hadden een burgemeester, waar die dierenwinkelier uh, heel dik mee bevriend was. Ik praat over, pakweg 15 jaar geleden hoor. En uh, er werd steeds zijn hand boven zijn hoofd gehouden, totdat ze een nieuwe burgemeester hadden in Rijswijk Zuid-Holland. Ja, toen was het feest afgelopen, want die dierenwinkel, uh, die mocht geen uh, honden meer verkopen. Mm. En uh, volgens mij bestaat die zaak niet meer, want... Maar goed... Uh, <laughs> maar er uh, was ook een maf uh, malafide handel in uh, honden uit Oost-Europa, onder andere... Hmm. En, uh, of ze waren ziek of weet ik volgens mij keer altijd al wat. Ja, nou zo is het ook, een het verhaal is misschien ook wel bekend is, er is ook een verhaal van een, een dierenarts in Brabant die uh, voordat ze soort malefiele handen waren, blanco Nederlandse hondenpaspoorten invulde. Dus hij had de stickers van de entinkjes, had hij er al ingezet en zijn handtekening en de stempel van de praktijk en zo. En dan konden de fokker later zelf of die handelaar de, de, het ras invullen en zo, en de naam en zo. Hmm. Oké, okay, ja, dat soort dingen. Ja, die hebben ze toch gepakt. Die hebben ze toch, hebben ze toch gepakt, want bij, bij heel veel hondjes, pupjes die doodgingen, gingen ze het paspoort ook vragen. En toen bleek dat, dat heel veel paspoorten, was steeds dezelfde dieren als. Ah. Ja, dat is wel heel toevallig dan, ja. Mm -hmm. Ah. En toen bleek het dus dat die gozer gewoon in een kluis ergens in zijn eigen huis een hele stapels met paspoorten hadden die al helemaal klaar waren gemaakt. En om in de, in de dierenwereld te blijven, daar komt de aap uit de mouw, zeg maar. Hè? Ja. Ja. <laughs> dus uh, dit, het gebeurt dat zelfs mensen waarvan je iets anders zou mogen verwachten, dat die zich toch, ja, toch op een of andere manier voor het grote geld gaan. Ja. En, en, en dat doen? En zo, zo heb je ook wel met bijvoorbeeld inspecteurs gehad van, van, uh, van pa paardenshows, Paardenmar in Nederland heb je nog steeds paardenmarkten, dat is ook ellende en leed. Ja, ja dat geloof ik zo, uh, ja. Want een paard, een paard, zeg maar, en dan praten we gewoon over een standaard normaal gewoon paard. Hè? Dus niet een, een, een heel goed paard. Maar gewoon een standaard normaal paard dat, dat gewoon, nou ja, een paard is en verder dus niks kan, zeg maar. Dus geen sportpaard of wat dan ook. Maar gewoon een standaard paard, uh, zeg maar, is geen flikker waar, echt. Wow. Oké. Okay. Ja, ik uh, lees net een berichtje uh, over uh, even iets anders. Over Zoom. Dat is een programmaatje. dat kan je dan uh, uh, via uh, uh, Facebook en via Google kan je dan uh, uh, ja, net als Skype, zeg maar, hè, zoiets ja, ja, is het. kan je dan. Ja, uh, Skype. Ja. En uh, Ja, Zoom is zeer onveilig en al meerdere malen gehackt. Oei. Ja, ik weet al hoe dat komt, omdat je je wachtwoord en alles erin gooit. Ja. Oei, ja, dat is niet zo handig. Dat is niet zo handig. En uh, omdat uh, Zoom heel populair werd met, uh, met de coronatijd, zijn heel veel uh, bedrijven het gaan gebruiken. Mm. En bedrijf, bedrijven gebruikten dan bijvoorbeeld, uh, Microsoft heeft ook zo'n zo dienst. Ja. Maar die Microsoft dienst die is heel erg duur om te gebruiken. En Zoom, kan tot op een zeker niveau, als je met niet te veel mensen zit, is die gratis. Ja, dat klopt. Maar, de, de maar hij, een... hij wordt nog steeds gebruikt, hè? Ja, hij wordt nog heel veel gebruikt en Zoom is ook nog steeds bezig om het beter te maken. Ja. Maar er zijn wel een hoop, uh, een hoop problemen geweest met Zoom. Je moet het echt wel heel goed beheren en heel veilig doen, wil je het gebruiken, zeg maar. Nou, nou, nou, nou dan kun je net zo goed via... Uh... Via Skype doen lijkt me, lijkt me veiliger. Ja, er zijn, uh, er zijn, uh, diverse, als je even zoom uh, veiligheid googelt zeg maar, dan, uh, dan zie je bijvoorbeeld, uh, dan zie je berichten zat over de problemen. Consumentenbond heeft er een artikel over okay. op consumentenbond.nl. Um... Een veilige alternatief is Signal. Dat is een veilige alternatief. Uh... Zoom-veiligheidsproblemen. Is Zoom veilig ja. na vele verbeteringen? Er is een bericht uit van 29 juni dit jaar. Oh jezus, Zoom. Oh, wacht even. Is Zoom vaardig geworden na vele verbeteringen die zijn doorgevoerd? Daar lijkt inmiddels, lijkt het wel op. Volgens Computercreatief, Creatief, dat is een website. Computercreatief.nl Zal ik een stukje voorlezen als het niet te lang is? Nee, het is niet zo heel lang. Begin april schreven we een artikel over onvaardigheid van Zoom. Zoom is het groepscommunicatieprogramma. Dat als donderslag bij heldere ineens ongeveer de standaard werd voor scholieren in Nederland. Online lessen in snel tempo overtuigd vanwege de fysieke lesverbod naar aanleiding van de COVID-19 uitbraak. bleken prima tot een recht te komen via Zoom. Alleen Zoom was daar eigenlijk nooit voor ontworpen. En dus doken er al heel snel allerlei veiligheidsproblemen op. Zoom bombing was er slechts eentje van. Hey, nee, nou dan ben ik het even kwijt. Uh, uh, eentje van hier. Konden de kwadwillenden en grappenmakers snel inbreken bij groepsgesprekken? Waardoor bijvoorbeeld vieze mannetjes zich uh, konden verlustigen aan virtuele klassen vol kinderen. Niet goed. Ook doken er andere problemen op, maar Zoom heeft de hand in eigen boezem gestoken en is als een gek oplossingen gaan zoeken. Is uh, Zoom veilig nu? De stand van zaken. Of Zoom, nu 100% waterdicht is, durven we hier zeker niet te stellen. Maar dat is geen enkele door derde gerunde groepscommunicatiedienst. Als je de kleine lettertjes in de gebruiksvoorwaarden van iets als Teams of Skype lees, wordt er ook niet echt duidelijk hoe serieus jouw privacy genomen wordt. Meelezen, kijken en luisteren met meetings is simpelweg een van de rechten die de aanbieder zich vaak voorhoudt onder het motto een dienst te kunnen verbeteren bijvoorbeeld. Wil je als bedrijf echt op safe spelen dan zul je je eigen communicatiesoftware op een eigen server moeten draaien. Dat was voor scholen zeker in de korte tijd die er restte tussen aankondiging van de lockdown en ineens daadwerkelijk thuiszittende leerlingen niet te doen. Veel verbeteringen doorgevoerd. Zoom heeft een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd. De laatste maatregel was dat alle communicatie die voor de niet betalende gebruikers voortaan versleuteld zal zijn. De optie moet je als bijvoorbeeld school en host van een meeting overigens wel zelf aanzetten. Want je kan je wel in, in, aan, inloggen daar. Hè? Maar, ja. eh, goed. maar daarna is de kans op meeluisteraars niet heel. Ook het bamben van Zoom-meetings is nu eenvoudig te voorkomen. Een ander pijnpunt, zeker voor de Verenigde Staten, was dat Zoom communicatie een tijd via servers in China verliep. Ook dat gebeurt inmiddels niet meer. En nu is Zoom veilig na al deze en nog voorkomende verbeteringen in ieder geval een stuk veiliger dan dat het was. En, zo denken we, voor iets relatief low risk als online lesgeven best geschikt. Of je het voor bedrijfsvergaderingen wilt gebruiken, waarin de strategische zaken besproken worden of het bedrijfsgeheim openlijk besproken worden. Daar wagen we te betwijfelen. Ah, ik ga bijna stotteren. Maar feitelijk geldt dat zoals gezegd voor elke niet in eigen beheer draaiende en niet stevig versleutelde communicatiedienst. Let op waar je Zoom download. In ieder geval heel voorzichtig dat wel concluderend ja. kan worden. Is dat mm, eigenlijk... ik, heb op, uh, ja? ik heb op de site van de NOS een wat recenter bericht mm. uh, over Zoom en daar staat Zoom verliest na alle Nederlandse universiteiten, ook de Belgische universiteiten. Steeds meer universiteiten verbieden het gebruik van de videoconferentie de Zoom. In Nederland was dat al zo, maar deze week besloot ook de Universiteit van Antwerpen om Antwerpen deze app in de band te doen. Hmm. Uh, de Antwerpse Universiteit vindt na de Nederlandse soms niet veilig genoeg, uh, nadat bekend is geworden dat wederom via deze app de rest van de computers zijn gehakt, alle wachtwoorden van die computers zijn gestolen. Oh. Ja, dat, dat is uh, heel vervelend allemaal. Absoluut nergens op hem. Heel vervelend. Ja, zeg je wel zo. Uh, maar ja, dat heb je altijd met dingen die nieuw zijn. En misschien dat het altijd beter kan. Ja. En ja, het is, het is natuurlijk iets wat er uh, toe was. En in door omstandigheden in vrij korte tijd heel populair is geworden. Mm -hmm. Ja, dat is uh, heel lastig. Nee, want je hebt... Uh... Op Ridder Radio heb je dan uh, een programma met Jeroen Q, Jeroen Q-Mulling. Ja. En uh, die, uh, die heeft een landgoed dat heet uh, Algoed. En die doet ook vaak uh, radio-uitzendingen vanuit uh, dat landgoed. Maar ja. ook uh, bij uh, Willem de Ridder op de Ridder Radio website. En daar werkt hij ook met Zoom. Oh, en... Uh, en dan uh, kom je dan via uh, Facebook, dan zie je dus al die gezichtjes die dus meedoen. En dan kan je meekletsen, je kan ook zonder beeld, met alleen geluid, dat kan ook, je kan chatten. Dus ja, ik weet niet of zij op de hoogte hiervan zijn, het lijkt me stug dat ze dat niet wisten. Of weten, of weet ik veel. Maar ik vind het uh, wel wat wat ze daar... Uh... Ja, kijk, dat... Ah, dat dat, dat op zich, dat de uitzending zelf uh, dan gehackt zou kunnen worden, of dat iemand mee zou kunnen kijken of luisteren in de uitzending zelf. Ja, maar ze zelf. kunnen ook de en... mensen die, die er meedoen, zeg maar, ja. het waren dan maar een power, maar uh, die meededen, maar die kunnen ze ook het uh, wachtwoord ontfutselen en dan... Uh, de hele boel door, door elkaar gooien. Ja dat is het probleem, ze kunnen gewoon ja. via, de, via die toepassing in de rest van je computer komen. we ja, moeten ze dat... zo snel mogelijk, als er mensen zijn die luisteren en die op Zoom zitten, gooi het eraf en uh, verander al je wachtwoorden die je hebt gebruikt om in te loggen van je, van je uh, normale e-mailadres waar je mee hebt aangemeld, verander ze zo snel mogelijk je wachtwoord. Ja. Dat is het advies wat ik kan geven aan alle Zoom-gebruikers. En pleur, zoom dat hele programma eraf. Want je hoort het, het is niet veilig. Nee, Nee. nee als... Ja. <laughs> nee, dus, ik heb, uh... dat kun je net zo goed via Teamspeak. Weet je al, Teamspeak is al veilig. Of uh, Skype, weet je. Daar kan je ook gewoon uh, veilig uh, Kan je het ook doen. Want Teamspeak, uh, ja, die gebruiken we bij Redder Radio heel vaak. Mm -hmm. En uh, daar hoef je alleen je naam in te toetsen. <coughs> en die gasten die hebben een, uh, dat Redder ook een eigen server hebt. En uh, daar wordt constant zit daar iemand uh, online op die Teamspeak. Er is dus mm -hmm. altijd iemand die, uh, die, erop zit, 24 mm -hmm. uur per dag. Dus mochten er rare dingen gebeuren, wordt er meteen ingegrepen. Dus het is echt. Heel veilig, bij Ridder Radio althans wel. Dus uh, er is altijd iemand uh, op de Teamspeak aanwezig. Dus ja. uh, mensen die daar gebruik van maken bij Ridder Radio althans, die hoeven zich geen zorgen te maken. Want die zitten gewoon niet op Zoom, maar op Teamspeak. En die is wel veilig. Weet je dat we vorige, vorige uitzending van vorig weekend. hadden we het over dat het zo druk wordt in de natuur? Ja, ja dat klopt. En dat het overal zo. en ik, dat eigenlijk gewoon vooral uh, natuurmonumenten. en Staatsbosbeheer daar zelf schuldig aan zijn. want die gaan gewoon. ja, die gaan grotere bezoekerscentra bouwen. Grotere restaurants, uh, al die shit en zo. Dus dat trek je het is trek gaan, meer. Het is gewoon commercieel geworden allemaal. Ja, en nu staat er dus een stuk in de krant, uh, exact waar dat vandaan komt, uh, weet ik niet, maar er staat Boswachters en groene boas hebben in de afgelopen maanden het aantal recuillanten in de natuurgebieden zien toenemen. De druk heeft volgens bijna drie kwart van hen, nee, nee, heeft volgens drie kwart van de drukte een stukje Dat laatste moet je even herhalen, want ze klonk even heel uh, onduidelijk. De... De drukte heeft een nadelig effect op de natuur, blijkt dus uit een rondgang tussen de boswachters. De helft van de 158 ondervraagde boswachters en groene boa's van Statenbosbeheer, landschappen en natuurmonumenten... ...heeft in de afgelopen jaren met gevaarlijke acties tussen recreanten te betrekken. Nou, ik heb een filmpje gedeeld op Facebook. Ik zag een filmpje, daar was ik heel boos over waren mensen, dat was, ik dacht dat het ook op de Veluwe was... die liepen buiten de, de wandelpaden... en er uh, waren een heleboel reeën die renden over een weg heen... die kruisten een weg... Ja. probeerden dan nou, de open vlaktes op te zoeken... Ja, en eentje, die kwam met een vaart ja, tegen een boom aan... en die was morsdood... Ja. dankzij die klootzakken die daar buiten de paden wandelen... wordt niet voor niks ja. uh, gewaarschuwd... van blijf op de paden lopen... En ik vind gewoon zoiets, als ik het voor het zeggen had over de natuur hier in Nederland, ik was minister van Milieu of zo, dan had ik gezegd: het is afgelopen. Uh, mensen mogen onder begeleiding, in kleine groepjes van zes mensen of zo, met onder begeleiding van een boswachter of een bouwer, een groene bouwer, krijgen ze een uh, excursie. En dan. Uh, om het uur weer een nieuw ploegje. Als ze dan vijf ploegjes rondlopen en één ploegje gaat het gebied eruit, mag de volgende naar binnen. En onder begeleiding en onder bepaalde voorwaarden mogen ze tegen betaling uh, daar zo uh, zeg maar uh, onder begeleiding rondlopen. En verder hekken eromheen, niemand er meer in. Niemand. Want uh, dit kan niet langer zo. Hè? Bedoel, ja, we dag. willen toch niet straks betalen als we een dagje strand willen. Dat we straks ook moeten gaan betalen. Daarvoor, weet je. Dat geld kunnen ze goed gebruiken om de duinen te onderhouden. Maar ja, dat dreigt ook uh, hier en daar komt er weer eens een uh, nieuwbouw bij. Of, uh, of daar, daar zitten een paar villa's neer. En als ja, het langzaam gaat dat ook volgebouwd worden... Want in België is er geen stukje natuur meer aan de kust. Het is dus allemaal boulevard. En uh, noem maar op. We hebben gelukkig nog veel uh, duinen. En, maar ja, het geld gaat altijd weer uh, voor hem met alles. Als ze geld ruiken, dan kijken ze ineens de andere kant op. En ja, en het is niet goed als uh, stichtingen als uh, natuurmonumenten. Er, uh, ook de andere kant op kijken, want anders zeg ik zo, met het op, zeker weten. Ja. Natuurmonumenten heeft trouwens een stukje geschreven over bouwplannen aan de kust. Want uh, de, de, ja. uh, er zijn een groot aantal bouwvergunningen vrijgegeven aan de Nederlandse kust. En de staat Natuurmonumenten vindt dat grote, zware gevolgen voor natuur en milieu, maar ook voor de leefbaarheid. Ja. In, een brand, in een brandbrief hin, hin, herinneren, acht natuur- en milieuorganisaties. Minister van Oostenrijk, uh, binnenlandse zaken en kosteneffecten en de een afspraak. Wacht even, dat klinkt zo even, even niet te verstaan. Dus even kan herhalen. Ja, ze hebben een brief gestuurd naar de minister van Alonge die erover gaat. En ja. uh, uh, zeg maar, uh, er is een kustpact waarin staat van: nou, dit deel van de kust wordt gewoon absoluut niet gebouwd, want dat is een beschermd gebied en zij is daar zelfs bij geweest en voorzitter van die vergadering geweest en die commissie was zij toegestaan dus ze staan wel toe dat er gebouwd wordt ja en uh, er staan gigantische bouwprojecten uh, uh, bijvoorbeeld uh, de Brouwersdam 300 activisten werk aan de winkel zet ja. daar je energie in dan alleen maar rechtse mensen pesten Okay. Het land is een 315 filo's, direct aan het strand, aan de kust, uh, Schagen, Kijkduin, er uh, komen extra paviljoens uh, in die delen van het strand die nu als natuurgebied aangemerkt staan. Uh, ja, uh, Kijkduin, dat is alleen aan de boulevard hè? Want die boulevard was er al, omdat die zijn ze helemaal aan het vernieuwen ze hebben toen... Uh, ja. Die nou, in, het, ja. in, een stuk, in een stuk praten ze over hmm. uh, paviljoens die gebouwd zullen worden op delen die nu als natuurgebied, natuurgebied uh, hmm. in het boek staan. Dat is wat er in het artikel staat. De ja, oké. Okay. Okay. Hmm. Ja, want uh, ze hebben, ja, ze zijn in kijk, daarin bezig, dat weet ik. Want je kan het op, op de website van Aloha. Kan je het ook zien. Daar zie je dan uh, drie livestreams van, uh, één is een hoek land van het strand, boulevardcamps. Eén van uh, Scheveningen en één van Kijkduin. En die van Kijkduin, kun je een beetje zien wat ze daar aan doen zijn. Nou, het is, ze zijn al aardig ver gevorderd. Maar het, het vervelende is, die oude kiosken die er vroeger stonden, kon je dan winkelen. Er waren nog betaalbare huren voor de winkeliers. En nu is het onbetaalbaar. Dus ja, wat krijgen je krijgen? We weer zo'n elite tent. Zo'n boulevard waar alleen maar de rijken komen. Maar in ouders hebben nog meegemaakt. De oude pier die zat aan het koerhuis vast. Hè? Dan kon je alleen komen via het koerhuis. En dan mocht het gewone publiek niet komen. Pas sinds 1963, of 1964 toen de huidige boulevard werd gebouwd in Scheveningen. Toen was het pas voor het publiek publiek in het algemeen toegankelijk, omdat het gemeente-eigendom was, en ik geloof dat je toen een gulden intree betaalde, of weet ik veel wat, nu is het gratis, nu kan je er gewoon gratis op. En uh, ja, je bent er zelf ook geweest, het, het is best mooi geworden, mooie houten vloeren, en uh, ja, het is, ze hebben een reuzenrad ze hebben een bumpy jumper op de torentje gemaakt, Ja, het moet niet gekker worden hoor, jongens. Het wordt één commerciële, ja oké. Okay. Dat er geld verdiend wordt, tuurlijk. Helemaal niet erg. Dat mag best. Maar het moet niet uh, het uitzicht verpesten. Want uh, bij de vuurtoren, daar wordt ook weer een kloepert van een flat gebouwd. Dat de vuurtoren een beetje overschaduwd wordt. En er zijn een heleboel scheveners. helemaal niet blij mee. En toch uh, zijn ze bezig met bouwen, Ze zetten toch gewoon door. Ja, ze en, en zelfs krijgen. groep de moskanden niet tegenhouden helaas, wat ze ook geprobeerd hebben, want ze doen hun uiterste best, maar uh, ja, niet voor elkaar gekregen. Helaas pindakaas. Ja, ja dat is vervelend, uh, in Nederland uh, zie je gewoon steeds meer uh, bouwplannen. Het gaat allemaal met het grote geld. Kijk, er is niks zo mis met geld verdienen hoor. En uh, ja, midden- en kleinbedrijf uh, draag ik een warm hart toe. En de gewone werkende middenklasse en de lage klasse, die gun ik ook een goed leven. Maar die multinationals en uh, die groot, uh, grote uh, ja, ondernemingen uh, zoals Albert Heijn, Philips, Shell, zijn allemaal zakkenvullers jongen. Men zeggen zo ja, als ze zorgen voor werkgelegenheid. Ja, niet in Nederland hoor. Die zitten allemaal buiten Nederland. Dus kom op zeg, zijn Nederlandse firma's. Ja, ga, en die ga, hebben al een fabriek in het buitenland, kom even. Ja. Maar het gaat ook op gemeenteniveau fout. Hè? Ja, zo heb je bijvoorbeeld uh, in, in Teugen, dat ligt ergens tussen Harderwijk en uh, in Apeldoorn in. Mm -hmm. uh, heb je bijvoorbeeld uh, uh, een heel groot en kwetsbaar natuurgebied. En het grondwaterpeil daar is al veel te laag, zeg maar. Dus de natuur heeft ontzettend moeite met overleven. En dan is daar vlakbij. Yes. Vlakbij. Is er, is er een, een, een tuinderij gestart. Hmm. Die daar bloedbollen kweken. En die heeft, die heeft gewoon een waterput geslagen. En is een aantal. Oh. Oeh, je bent... Ik vind het nog een ja, keer vervelend. Maar. En ja, vorige week beter, hè? <laughs> toch had het nu veel beter, ja. Ja. Het, uh, er is dus vlakbij een tuinderij gekomen. Die is nou een vergunning gehad. Waar iedereen ontzettend boos over is. want die, Terecht. Die, uh, gigantisch veel water uit de bodem. Dat ook voor die tuinderij. En, ja. En, die, die... en toen viel die weer weg. Ja. Het gaat niet opschieten. Maar ik denk. Weet je wat ik denk, hè? Uh, Jacco, waar dat dan ligt. Mijn laptop, als ik uh, soms uh, kijk, ik wel eens uh, Naar uh, streams, filmpjes op uh, mijn laptop en dan wil dat ook nog wel eens haperen. Dan gaat dat okay. draaien, draaien, zie zo'n rondje in de, ronddraaien dat die film zich weer herlaat en dan draait hij weer een stukje verder. Okay. Maar dat komt omdat hij via WiFi uh, werkt. Nou, wil okay. ik, want ik heb nog een kabel liggen ergens. Die laptop ja. van de wifi afgooien. Of wifi, hoe het ook noemen mag. Ja. dan wil ik hem rechtstreeks op de router aansluiten. Om te voorkomen. Ja. Want je hebt best kans dat de, ook het communiceren met jou via Skype ook veel stukken beter gaat. Het gaat draadje is altijd sneller. Dan draait hij altijd sneller. Want mijn gewone computer die alles nu op dit moment opneemt. Die zit wel rechtstreeks op de router. Draait is altijd sneller. Nou, het is, het is ik, heb een, uh, ik heb hier een modem. En daar, daar zitten vier poorten in. En daar zit die computer rechtstreeks op. Maar er zit ook uh, wifi op. En daar draait mijn, uh, mijn vrouw's dakkerlaptop, uh, laptop. Mijn laptop loopt erop. Onze mobiele telefoons lopen erop. Nou, die mobiele telefoons die lopen er prima op. Dat dan weer wel. Maar, uh, ja... Ik vind... Uh, de Skype en bepaalde uh, servers, uh, filmpjes... niet uh, altijd even lekker draaien erop. En de ene keer wel, en de andere keer niet. Ja, het is wisselend. Uh. En de laatste tijd ging het best goed, uh, dacht ik zo. Hè? Ja. De voorgaande uitzendingen. Uh, dus, uh, het kan, podcast, het kan wisten, moet ik wel, want, want ik heb een tijd je denkt bijvoorbeeld... bij de grote providers, hè, ik noem maar even voor de gein... Uh, wat zullen we zeggen... KPN, Ziggo en, en Vodafone en zo, zeg maar. Dat zijn al grote jongens. Dan denk je van: dan is de snelheid is echt. Eh, ja, het kan wel, maar dan moet je meer betalen. Dan krijg je hogere snelheid. Het is wel aanzienlijk ja, hoger dan ja. tien jaar geleden, hoor, moet ik zeggen. Maar goed. Ja, ik heb ook lang niet altijd, want ik heb opgezo opgezocht welke eh, upload- en downloadsnelheid mijn abonnement moet hebben en toen had ik een app gedownload, die dat meet en ik kwam er bij niet aan, amper op de helft. Ja. ja. En wat, weet je wat ik ook, wat ik ja. ook zo raar vind? Ja. Als, je, als je bijvoorbeeld in Nederland, heb je bijvoorbeeld diverse mobiele providers, hè? heb je ook uh, Tele2 en Ben en mm. uh, Potechoon en KPN en zo en zo. En dan heb je bijvoorbeeld... Uh, ja. En toen viel die weer ja. Heb je bijvoorbeeld bij, K, bij KPN, als je dan bijvoorbeeld een KPN-SIM in je telefoon hebt, dan heb je op een bepaalde plek, heb je bijvoorbeeld heel slim bereik, dat is toch raar met een KPN. Ja. En toen viel die weer weg. Maar dan heb je iemand naast je zitten, een collega, en die zit daar op met Lebara die gebruik maken Lebara die kopen Van bij KPN, KPN, klopt. Ja, en die heeft perfecte ontvangst. Dat is raar. Dat is wel raar. Dat is zeker raar, joh. Ja, ja want ik merk het ook wel eens met, uh, ja, ik mag geen merknamen noemen, maar ik zal er maar meerdere noemen. Ik, ik ga niet zeggen welke ik gebruik, want ik gebruik er drie. Als je neemt bijvoorbeeld Hollands Nieuwe, um, neem bijvoorbeeld u En hoe heet die andere ook weer? Die. Uh, uh, KPN, uh, Libbara, uh, je hebt uh, T-Mobile, uh, Vodafone. Die hebben allemaal een eigen server, althans een deel van hun. Er zijn de drie oh. hoofdmoten. Daar draaien al die andere kleinere providers op die via de, de telefoonabonnementen uh, aanbieden. Ja. Dat is KPN. T-Mobile ja. en Vodafone zijn de enige drie die steunzenders hebben door het hele land. En door heel Europa, KPN, Vodafone en in sommige landen ook Orange. Want Orange is niet meer in, uh, die is overgenomen in de Nederlandse tak door T-Mobile, maar in België bestaat Orange nog wel. Ja. Dacht ik tenminste als ik het goed heb voor de Vlaamse luisteraars. En je hebt Tango geloof ik in België, dacht ik. In Duitsland had je uh, uh, ik weet niet meer schouder, die was, was ook van KPN, maar dan, die, uh, die hebben ze weggedaan. Want ja, ze hadden, de concurrentie was daar veel te groot, want daar heeft 80 miljoen inwoners. Ja, en de meesten zitten dan uh, bij T-Mobile, of weet ik wat. Ze hebben zelfs telefooncellen van T-Mobile in Duitsland. Nee. <laughs> ja, dat was vroeger van de staat, en dat heeft T-Mobile toen overgenomen. Slim. En dat was heel slim, ja. Ze hadden nooit, eh, ik zeg heel eerlijk, ja het klinkt een beetje links allemaal wat ik nu zeg, maar ik... Eh, privatiseren. Dat privatiseren van de post, de telefonie, eh, het internet wat er dan, eh, toen was het al aan de gang, maar goed. Het internet, eh, het openbaar vervoer zoals de trein, bussen en taxis interesseren me niet, dat mag van mij allemaal particulier, maar de trein... Eh, nou ja, de nutsbedrijven, gaslicht, water, dat moet allemaal in staatshanden blijven, vind ik. Of tenminste teruggeschroefd worden. Want het is allemaal markt, markt, markt. Maar ik snap het niet, want als het een overheidsgebouw is, of een gebouw, een overheidsbedrijf is. Dan, vroeger was het veel duurder bellen bij de PTT, de voormalige PTT. Als je ging bellen. Nou, je was al 25 gulden abonnement kwijt, had je nog niet eens gebeld, was je al kwijt, hè. En dan kwam er nog eens een keer 35 cent per minuut bovenop, oh. zeg maar. Dus was je, als je een beetje normaal je telefoon gebruikt, want toen had je natuurlijk nog geen mobieltjes, gewoon met je vaste telefoon belde, was je zeker gemiddeld 35, 40 uh, gulden, dus zeg maar 20 uh, euro in de maand kwijt. En als je niet belde, dan was je zo en zo, ja wacht eens even, dan komt natuurlijk die 25 euro bij, hè? of gulden, sorry. 25 gulden abonnement, nou zeg maar 40 gulden was je wel een maand al kwijt aan belkosten. Nou, ga je naar het buitenland bellen, nou tegenwoordig kun je Skype, weet ik het. Je hebt ook abonnementen dat je heel goedkoop naar het buitenland kan bellen. Dat was vroeger tientallen guldens tientallen, als je naar Spanje belde, vijf minuten, was je zo twaalf, twaalf, dertien gulden kwijt voor een paar minuten, ja. He, dat, dat, dat aan de andere kant heeft dat ook, ook wel weer, zijn ja, ze met een staatsbedrijf, dat dat vaak toch wel duurder is. Maar, maar God, ik vind ja. het gewoon raar dat, dat, dat, dat je gewoon bij de, de eigenaar van het netwerk veel meer betaalt, dan een goedkope telecom aanbieden die ook gebruik maakt van dat netwerk. Van dat netwerk, ja. Dat vind ik ja. echt bizar en dat zie je trouwens ook, dat zie ja, je trouwens ook raar, ja. bij, op de energiemarkt. Want Liander, uh, Liander die het netwerk beheert in Nederland, zeg maar, het, de, de, de fysieke kabels beheert, is, is een volle dochter van Nul, Nul ja. Ja, zeg maar, dat is een volle dochter, dus dan zou Vattenfall altijd de goedkoopste moeten zijn, logischerwijs. Ja, ja maar die Zweden zijn ook oplicht als je. Weet, ja. ze, ze hebben IKEA hebben ze goedkope toeroep, uh, als je daar wat koopt, als je dan naar kijkt, dondert die kast al in elkaar. Als je wat van Ikea koopt. ja Sorry voor de anti-reclame. Maar het is gewoon puinzuig wat ze daar verkopen. Ja, je moet er gewoon een grote doos schroeven bij kopen. En ja. dan moet je er extra bij in. Ja, ja en, en ook als je bijvoorbeeld... Je hebt ook van die lampjes voor je fiets. Waar je die batterijtjes in moet doen. En die kan je dan aan je stuur monteren. En aan je, onder je zadel. Dan heb je dan perfect. een rood licht. Allemaal leuk en aardig. En het werkt perfect. Maar die, na verloop van tijd gaan die schroefjes gaan roesten. Ga dan naar een, een of andere ijzeren winkel, van mijn Gamma of de karwei, of weet ik voor waar Koop dan roestvrije schroeven van dezelfde maat. Haal die oude dingen eruit en doe die roestvrije erin. En je hebt jaren plezier ervan. Ja. Want die dingen roesten allemaal. Dus ik zou zeggen, haal die schroeven ja, eruit. Ja, willen dat je leuk kan. Dus ga gewoon, ja precies, dus ga gewoon naar de Gama, of weet ik veel. Dat zullen ze dus ook wel hebben, roestvrije schroeven, die, dezelfde maat uiteraard, en dan heb je over tien jaar in ieder geval één, één keer in de zoveel tijd de batterijtjes te vervangen, maar dan doen ze het gewoon en die ja, dat, roesten niet. Dat was niet. een paar jaar geleden, was dat, was dat twee jaar geleden of al, misschien al wel langer, ja? uh, de, die documentaire bij, uh, shit hoe heette dat, was het, was het uh, VPRO Tegenlicht, ah, helemaal programma. Ja. Het was, uh, hoe heette dat, ik dacht, ik weet niet zeker, maar het heette zoiets als de leeftijd der dingen. Ja. En, uh, leeftijd der dingen. Zoiets, ja. En in die documentaire gingen ze na van hoe lang dingen meegingen, hmm. dat dat door de fabrikant al bepaald was, hoe lang dat mee moest gaan. Nou ja, maar dat is met elektronica ook. Als jij een wasmachine koopt, dat staat zeg maar vijf, zes jaar voor. Nou, je mag blij zijn als je er tien jaar mee doet. Maar de meeste wasmachines, die hadden er vier jaar nog niet. Nee, ik heb een koelkast uh, gehad. Een koelkast. Die heb ik pas weggedaan. Nou, die heb ik echt zijn dienst bewezen. Die heb ik vijftien jaar heeft die zonder problemen gedraaid. Vijftien ja. jaar. Nou, zeg ik nog, oké, okay, wezen. Ik weet niet meer wat hij gekost heeft. We hebben we een nieuwe van net 200 euro? Nou ja, we hebben net een paar weken. En ben benieuwd hoeveel uh, jaren. Misschien nou ik nog mijn bejaarde leeftijd er nog mee met die koelkast Wat hey? oh, ik wel interessant documentaire. Want bijvoorbeeld, uh, een aantal apparaten hadden iets gemeen. Zowel wasmachines als bijvoorbeeld printers. Ja. Die printers en wasmachines, beide hadden een chip, zeg maar, erin zitten. En bij printers was het dus na zoveel printjes, na zoveel duizend afdrukken, mm. brandt er een verzekering door, is het einde printen. Nou, gewoon een nieuwe verzekering erin flikkeren. Ja, nou dan molde die gewoon een hele moederbot, hè. Ah, oké. Okay. Zeg nou, maar, dus flikkers, die, die, die, Ja, wat een dus wat, wat En hetzelfde was bij sommige merken wasmachines, het was hetzelfde. Er waren uh, zoveel, zoveel honderd of zoveel duizend wasjes, mm. zeg maar. En dan was er gewoon een programmaatje in die printplaat, die zeiden van, oké, okay, nou is het genoeg geweest, klaar. Maar weet je wat ik nou niet snap, hè? Want het is eigenlijk persodemieterij. Ja. <coughs> eigenlijk zou je als klant met z'n allen naar de rechter moeten stoppen via de consumentenbond. En dat laten tonen, want je kan het bewijzen natuurlijk. Ja. ja en dat tegen aan de, de... de rechter voorleggen, hè? En dan moet je nou niet naar een rechter hier gaan, maar gewoon bij de Europese rechter. En zeg, kijk eens wat ze flikken. Dat is toch bedutterij. Bedonderij. En ze belazeren de boel. Dit is uh, Santaar, of na, uh, Santaar, zo noemen ze het ook weer. Dat is gewoon, uh, ja, oplichting. En dat is ja, strafbaar. En dan vind de, dat vind ik dat al die... Microsoft toch ook uh, ooit een keer uh, gedwongen om andere browsers toe te staan? Ja, nou, en terecht. Ja. Want, want dan ben jij verplicht om, om uh, alleen maar Microsoft te draaien. Dat zou wel lekker wezen. Ach, en ik, ik vind dat nog. een hele terechte uitspraak van... Uh, ja. Dat is misschien al wel 15 jaar geleden. Dat, dat ja, dat klopt. Windows 3.11 of zo. Maar je moest toen zelf alles downloaden. Nou, toen ik uh, kocht toen mijn laatste computer. Dat was in 2011. Dat is alweer 9 jaar geleden bijna. Hij is zo traag als Sinterklaas reed. Maar goed, hij doet het nog wel. Ik ben er nu mee aan het opnemen. Ja, nou, die andere laptop gebruik ik dan uh, die erop aangesloten zit. Daar uh, zit ik dan met jou te praten via Skype en voor de muziek. Maar eh, ja, nee, joh, maar die gasten als de boel kunnen naaien, doen ze het hoor. En dan hebben ze het ja, over de georganiseerde misdaad. Nou, de, al die multinationals, althans bijna allemaal, eh, de, die, eh, dat is gewoon gelegaliseerde eh, maffia. En dat zijn ook de banken en noem maar op. Ik klink misschien als een eh, een of andere linkse activist of zo, maar daar heeft niets mee te maken. Het is gewoon zo, of in nou linksom of richtingsoplichting. En uh, ja, dat moet ook bestreden worden als legale bedrijven dat doen. Als ik mijn baas bedondert, gereedschap te jatten of vuilniszakken, ja. krijg ik ook de zak. En dan zit ik waarschijnlijk ook in de zak. Want dan nou komt Zwarte Piet straks, in november. En die neemt mij mee naar Spanje. En dan heb ik lekker eh, een lekkere vakantie. Eh. <lacht> dan ga ik lekker op het strand liggen. Ja, en zwarte Piet mag ook niet meer in Den Haag. Ze hebben het nou zo voor elkaar dat eh, scholen die wel zwarte piet doen, met echt zwarte pieten, dan krijgen ze uh, uh, geen subsidie. Uh, oh, dus iemand die rood gesminkt is, of groen, of blauw, of met spiegeltjes. Of als wafelpiet, dat mag wel. Hè, nou, ik zou zeggen: doe alle kleuren van de regenboog, maar ook zwarte piet ertussen. Uh, die andere ja. mag wel. Oh, die zwarte piet mag niet, dat is dan toch ook racisme. Het ene anti-racisme lokt het andere racisme weer uit. Want wie zijn hier de racisten? Ze wijzen allemaal naar de blanken. Ja, maar racisten vind je overal, overal, maar goed, we gaan het niet verder over hebben, we hadden het net over. Uh, de leeftijd van dingen meegaan en oh, dat ja, zo ja. gaan. Nou, dat, dat is dat mooie, uh, dat, ja, de auto's bijvoorbeeld, een beetje goede auto, nou, die kan, als je hem netjes onderhoudt, misschien al wel twintig jaar mee. En als je een hele goede auto hebt, zoals Mercedes of Audi of eh, Lamborghini, nou, dan kan je wel 30, 40 jaar mee, en misschien nog langer ook. Als je ze maar netjes onderhoudt, maar er zijn ook auto's. Ja, kijk, daar gaan van binnen natuurlijk altijd wel al wat kapot, want het slijt natuurlijk. Nou, ik heb een waterpomp erin zitten, die had ik al eh, erin toen ik hem had ik hem al één jaar. Hij is acht, even kijken. De auto is 15 jaar oud en toen hij eh, zeven jaar was heb ik hem gekocht, dus ik heb hem nu acht jaar, hij is 15 jaar oud, ik heb hem toen hij negen jaar was, een waterpomp, eh, hoe noemen ze dat, zo'n pomp in, in je wagen met zo'n veesnaar, die zit er nog in, na nou, zeven jaar, en eh, om de zoveel duizend kilometer moet je hem vervangen. Nou, ik geloof dat hij nog niet eens 20.000 kilometer heb gedraaid vanaf die tijd. Dus ik kan er voorlopig nog wel uh, mee door. Weet je. Ik ga er ja. wel veel met mijn auto naar mijn werk. Dat is 4, 5 kilometer per dag. En op, ja, het weekend rijd ik er niet zoveel mee. Ja, ik heb daar wel uh, gisteren mee gereden. ben Ik ben even naar de Gamma geweest. En uh, ja, voor de rest ben ik de, dit weekend nergens heen geweest. Nou ja, dan ga je maar hier en terug, dat is net zoveel als naar nou, mijn werk, is ook zo'n 2 kilometer. En 2 kilometer terug. Dus ja, reken maar uit, 5 keer, was 10 kilometer. Zeg nou gewoon midden dat ik 15, 16 kilometer. Ja, als ik naar mijn moeder ga, ben ik ook uh, even kijken, dat is hoeveel kilometer hier vandaan? 15. 10 of 15 kilometer. Nou, weer 30 kilometer zegt ook 60 kilometer per week verbruik 60 kilometer per week, dat wordt per maand uitgerekend nou, na 10 weken zit je onder 600 kilometer, Nou ga je op vakantie we zijn dit jaar dus natuurlijk niet weg geweest maar eh, dan rij je ook zo'n 3-4.000 kilometer rond in die 2-3 weken nou, dan kom je misschien dan ja, dan kom je niet eens om 10.000 kilometer per jaar en dan kan je ook verzekeren, het ligt er ook aan hoeveel kilometer je rijdt, als je zegt nou ik ga je maar 10.000 kilometer per jaar, dan is je autoverzekering ook goedkoper hè. Je moet het wel kloppen natuurlijk, maar, maar als je 40.000, 50.000 kilometer per jaar rijdt, ja, dan betaal je ook iets meer verzekering, dat moet je opgeven. Hè? Je hoeft niet de door te geven, maar je, ze vragen mij zo hoeveel kilometer per jaar rijdt u, ik zeg nou 10.000, hoger niet. Dan betaal ik daar na het aantal kilometers die ik per jaar rijd. En toen hoorde ik iemand hoest op 80 grond. En je mondkapje op. Ik heb wel een plopkapje op mijn microfoon. Dat dan weer wel. Dat heb ik gedaan tegen het. Weet je. Ik zal even kijken wat het verschil is als ik hem eraf haal. En nu zoet dat condoompied op me heen. Zo, ja, lekker. Voor je speakers thuis. Nou, het klinkt net zo kut hoor. Maar goed, dat maakt niet uit. Het staat wel leuk, zo'n geel kapje op me. Ja, ik ben... Uh, ja, we hadden het net over Zoom hè, en over uh, Algoed Radio. Ik ben uh, afgelopen woensdag in de uitzending geweest bij Algoed uh, Algoed Radio. En die zenden dus ook via Ridder Radio uit. Dus ik heb toen Zoom geïnstalleerd. Die ga ik er gauw af donderen straks. Doe dat maar. Want, eh, en ik ga mijn wachtwoorden veranderen. Want ik vertrouw ja. ervoor me geen meter meer. Nee, daarom. Nou, ik ga hangen. Ik ben zo. een fijne week. Ja, jij ook. Dank je. En ik ga ook stoppen. Nog een okay, muziekje. Oké, dank je wel. En, dan, eh, okay, hey, en ja. tot een volgende keer. Um, oh. Bye bye Jacco. Ja, Oké, okay, luisteraars, dus we gaan nog even een muziekje draaien. Eentje. Ja, het is de hoogste tijd. We zijn nog iets over het uur heen. Maar, geen nood. We gaan er leuk. <laughs> we gaan een leuk hè? liedje draaien. Ik ga gewoon verstotteren, man. Uh, maar goed, maakt niet uit. Een nummertje. En uh, dan moet ik even kijken, jongens. Ik moet even kijken, want dan, dan zit ik uh, een beetje te kloot allemaal. Uh, ja, uh, uh. ja, dat zit ik wel. Uh. Het is herfst. Ja, dat weten we dat herfst is. Ja, jongens, we weten het wel. We weten het wel. The Mission, Joss Woodward. Dat is het laatste liedje en ik zou graag uh, zeggen tot de volgende podcast. Dit was de podcast van zondag 4 oktober 2020 met Aloha Jaap en met Jacco. Tot de volgende keer. Bye. your back, cause they will find you and attack you without warning, oh, oh, oh, there's trouble all around this place, and danger in the stranger's face, if you get lost along the way, just close your eyes and softly say, "Sun." Op Aloha Radio Het station zonder reclame Onafhankelijk en zonder flauwe gul Kortom, vrije muziek voor jou